Sit van der Linde met het NOS-journaal. Noord-Korea wil het kernwapenprogramma uitbreiden. Dat is volgens het Staatspersbureau besloten op een militaire top in het land. Onder leiding van Kim Jong-un werd ook besloten dat de kracht van raketten aanzienlijk vergroot moet worden. Na een ontmoeting met president Trump in 2018 beloofde de Noord-Koreaanse leider nog volledige denuclearisatie als ook de kernwapens uit Zuid-Korea zouden verdwijnen. Maar daar kwam weinig van terecht. Noord-Koreaanse rakettesten zijn gewoon doorgegaan. Vanwege het einde van de ramadan hebben de Taliban een wapenstilstand van drie dagen afgekondigd. Taliban-strijders vallen niet zelf aan, maar als een vijand het vuur opent, mogen ze passend reageren. Ook het Afghaanse leger belooft de wapens neer te leggen. De VS drong er bij beide partijen op aan het geweld terug te dringen. De Taliban sloten in februari een vredesakkoord met de Amerikanen. De Taliban en de Afghaanse regering moeten nog om tafel over een politieke oplossing in het land. In het Friese Gorredijk is vannacht brand uitgebroken bij een technische groothandel. Op het terrein van het bedrijf staan kliko's in brand. Uit voorzorg zijn drie woningen in de buurt ontruimd. De brand is inmiddels onder controle, maar zorgt wel voor flink wat rookoverlast voor de omgeving. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd naar omwonenden met de oproep ramen en deuren gesloten te houden. Meer dan 40 mensen zijn positief getest op het coronavirus naar een kerkdienst in Frankfurt. Religieuze bijeenkomsten zijn onder voorwaarden sinds 1 mei weer toegestaan in de deelstaat Hessen. Volgens de voorganger van de kerk zijn alle maatregelen zoals afstand bewaren in acht genomen tijdens de dienst. Er is één persoon opgenomen in het ziekenhuis. De rest heeft milde klachten. Het weer, op de meeste plekken is het droog, het koelt af tot een graad of 10. De komende dag af en toe wat regen, in het zuiden soms zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Z Met nu de nacht. Die geef alles einmal endet, sage ich, Hauptsache du bist hier. Ich war ganz unten und ganz oben, bin ertrunken und geflogen, hab von überall ein Souvenir. Auch wenn das Platz sich nochmal wendet und das alles einmal endet, sag ich, Hauptsache du bist hier. Ich mach das alles. Voll. Ich trag tausend Tattoos auf der Haut, einer Armstrong aus und ein Segelblatt. Voll. Alles voll und auch du stehst hier drauf, damit ich nicht vergiss für wen ich's mach. Zehntausend Tattoos, die ich hab, mit Tuten kommt was gewünscht alles voll und ook du hast een Platz damit ich nicht vergeet für wenig zu machen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 Vanwege het einde van de ramadan hebben de taliban een wapens van vervoersbedrijf Keolis... is op een deels frauduleuze manier tot stand gekomen, schrijft Follow the Money. Keolis won voor een laag bedrag een aanbesteding in de IJssel- en Vechtstreek. Volgens het onderzoeksplatform sprak het vervoersbedrijf buiten de aanbesteding om... met de Chinese busbouwer af dat er geen boetes of rechtszaken zouden volgen... als zij de bussen niet voor het lage bedrag konden leveren. Deze geheime afspraak kwam in maart aan het licht. Keolis en ingehuurde adviseurs noemen de afspraak frauduleus. Het bedrijf belooft passende maatregelen te nemen. In het Friese Gorredijk is vannacht een brand uitgebroken bij een technische groothandel. Op het terrein van het bedrijf staan... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.